Apropos... Cultuur op Radio Scorpio. Bart van Hekken, componist van Nieuwe Muziek, zit nog altijd bij ons in de studio. Um, Bart... Uh ook op zondag laat je, een, laat je werk van je horen. Uh, gespeeld door Ictus Ensemble. Uh, dat is een bekend orkest. Kan je misschien daar nog iets meer van vertellen van de samenwerking met Ictus Ensemble? Die is ook uh, vandaag begonnen eigenlijk. Uh, ik ben voor het eerst naar een repetitie daar geweest. Dat is een uh, ensemble dat uh, echt zeer nieuwe en experimentele dingen doet. Heel veel met elektronica werkt en zo. Mm -hmm. um, zeer professionele mensen met een enorm hoog niveau. Ik was vandaag echt wel uh, in de wolken. Over wat die doen, trouwens, over Daniel Quartet en, en Jan Michiels uiteraard ook. Dat is, uh, ik ben zeer goed bediend uh, op dat gebied. Uh, uh -huh. Zij spelen het uh, Ik dus Ensemble dus uh, speelt een werkje voor mij, mijn laatste stuk dat ik tot nu toe heb geschreven. Dat was uh, Deze Zomer klaar. Een stuk voor fluit solo en een ensemble van. Uh, acht instrumenten, eigenlijk vier duo's. Twee klarinetten, twee slagwerkers, twee violen, twee altviolen. Uh -huh. Dat hadden zij mij zo gevraagd bij het geven van de opdracht, omdat zij het wilden laten inpassen in uh, het concert dat uh, zondag doorgaat, waarbij duo centraal staat. Eigenlijk gaat het de hele tijd over uh, verschillende duo's. En dan ook miniatuurduo's eigenlijk. Yeah. En daarom heb ik het uh, werk Eerst en vooral zo georchestreerd dat je die duos hebt in verschillende instrumenten. Uh, en ik heb het ook geschreven als een soort opeenvolging van vier miniaturen. De fluitist, de, de solo-fluitist Maik um, Schmid, die speelt vier. ...korte fragmenten, kort van, van ongeveer twee, drie minuten... ...op uh, vier verschillende fluiten. Je hebt de gewone fluit, dus de dwarsfluit, hè, daar spreek ik over. Ah, ja, ja. De piccolo, die iedereen ook wel kent. Maar daarnaast ook de altfluit, dat is een grotere uh, fluit die dieper klinkt. En de basfluit, een, een hele diepe fluit. Uh -huh. Zodat je vier kleine, korte uh, fragmenten krijgt eigenlijk. Ja, uh, het gaat over duos, maar toch um, heet je stuk... ...comment flacon de neige... Een flocon de neige als een, een sneeuwvlok. Ja. Nog een Franse titel. Ik houd nogal van Franse poëzie en ik haal mijn titels uh, heel vaak uit uh, Franse poëzie. Ja. Nu weer eens, uh, dat stuk heeft niks te maken eigenlijk met, uh, met sneeuw of sneeuwvlokken. Hoewel, als je het echt erin wil zien, kan het uiteraard wel. Uh, je, kan, je kan het stuk zien als een, een sneeuwvlok die onder de microscoop. Wordt bekeken. Normaal gezien, een sneeuwvlok wordt altijd als iets uh, zeer idyllisch gezien. En als er sneeuw ligt buiten, dan word je terug een kind en dan wil je sneeuwballen gaan smijten. Mm -hmm. Maar als je, als je een sneeuwvlok onder de microscoop gaat bekijken, uh, dan zie je dat daar een hele complexe structuur in zit. Maar ook wel een hele geordende structuur. En dat hoor je en... ook in de muziek? Ik weet niet of je dat daarin hoort, maar dat, dat zit wel in die muziek. Want mijn muziek is altijd enorm uh, gestructureerd. Ze klinkt misschien een beetje chaotisch, maar dat is omdat ze zo complex uh, gestructureerd is. Maar ik schrijf volgens een hele strenge, seriële techniek, uh, waarbij voordat ik een eerste noot op papier kan zetten, heel wat uh, rekenwerk aan vooraf Maar dat is allemaal de onderbouw van het stuk. Ja, en kan je vertellen hoe je aan dit stuk dan begonnen bent? Of waar heb je hier dan wel die inspiratie voor gehaald? Of je transpiratie? Oh, ja. <laughs> <laughs> nee, het is moeilijk om te zeggen. Ik, dit, dit stuk, ik was er eigenlijk al, al een aantal jaren geleden mee begonnen, maar dat is dan... Uh, een beetje op de achtergrond gekomen en toen het, ik dus ensemble met, die, met dat voorstel van een, uh, voor een opdracht kwam dan uh, kwam dat bij mij op ah tja, Ja, ik heb iets dat eigenlijk zou kunnen gaan door het feit dat ik die, die duootjes heb ja. um, maar hoe begin je daaraan? Ja, ik, ik vind dat zelf heel moeilijk om dat te zeggen mm -hmm. hoe, hoe komt een stuk daar opeens? Uh, vaak gebeurt het dat ik een, een totaal idee krijg van een stuk, dat is niet helemaal uitgewerkt dan in mijn hoofd het is niet zo dat ik elke noot kan horen, maar je krijgt een, een totaal idee van, van een klank van een opbouw, van een stuk van een, van een klankkleur soms gewoon uh -huh. um, en dat is de basis en daarmee moet je werken, en dat is echt ja, gewoon hard werken Ja, ja. spijtig <lacht> genoeg is het zo natuurlijk he, in de kunsten um, ja de titel, die heeft, die komt ook uit iets, um, die verwijst eigenlijk ook naar muziek, hè, de um, titel. Ja, dus die, die komen uit um, um, Lamentatio's... Um, ik heb het hier niet ja, ja, ja. hoor, in de voorbereiding. Het heeft min... iets te maken met Orlandus Lassus. Orlandus Lassus, ja. Het ja, de, de, de zijn niet de Jeremiades, het zijn de... Z, de, de Sorry dat ik het nu weer even niet weet. Um La Grime di San Pietro. Ja, ja, ja, ja. Ja, Op tekst van Luigi Tancillo is het. Mm -hmm. um, ja, dat is eigenlijk dus een, een verschrikkelijk oud werk al. Maar mm -hmm. die, die tekst of een gedeelte van die tekst, die dat wil ik gebruiken voor een, een ander stuk waar ik ook al. 12 jaar geleden of zo aan begonnen ben en dat nog altijd uh, niet af is, een, een stuk voor basstem en mannenkoor en uh, elektronica in groot orkest. Uh -huh. um, en die Come Flocon de Neige, Com'e Falda di Dineve, is het eigenlijk, want het is een Italiaanse tekst uh, die, die daar gebruikt wordt. Um, um, de, de, die Come Flocon de Neige komt uit dat gedicht ook, of uit die tekst ook. Dat is een van de versen. Mm -hmm. uh, en ik vond dat ook weer uh, mooi klinken. Dus vandaar dat ik uh, die titel heb gegeven. Ja. Um, maar niet alleen, je gebruikt niet alleen stem, maar ook, uh, een, er is een belangrijke rol weggelegd voor fluit. En ja. hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik heb een fluit solo stuk geschreven. Um, mm -hmm. Het heeft niks te maken met het feit dat ik zelf fluit is. Ben, nee. Ik ben nu toevallig, nee, ik ben toevallig zelf fluitist Maar eigenlijk ja, schrijf en, ik en, heel en weinig. En zeer het schijnt dat je ook... Uh, daar een, uh, een prijs mee hebt gewonnen zelfs. Nee, dat klopt. En, uh, <laughs> ja, inderdaad. Nee, um, ja, ik heb een professionele opleiding als fluitist uiteraard. Ja. Hè, maar ik speel ook niet zoveel meer. Omdat je, je moet na een tijdje ja, ja, een, een keuze je. maken. Ik zag hier Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar je de eerste prijs fluit behaalt. Ja, maar dat is het diploma. Het dat einddiploma het diploma. op het conservatorium ah, okay. heet de eerste prijs. ja het dat is niet is je... cum laude. Of... Uh, ja, gewoon. Ja. Je einddiploma tegenwoordig is dat een, heet dat een master. Ja. Maar toen heette dat eerste prijs. Ja, dat, dat klinkt wel mooi. Ja. Iedereen denkt altijd dat je een eerste prijs hebt gehaald en die, ergens de, en wij niet wit wij gaan er dan op in maar de fluit blijft dan wel belangrijk voor jou ja. um, de muziek in de eerste plaats en ik heb natuurlijk wel een affiniteit met de fluit, omdat dat sinds dat ik acht jaar ben dus toch al een aantal jaartjes nu mm -hmm. uh, is aan deel van mijn leven ja. uh, dat is eigenlijk een, mijn, mijn derde arm die, die dwars fluit mm -hmm. maar ik speel veel minder omdat je na een tijdje moet je een, een keuze gaan maken, ofwel ga je schrijven en dan moet je daar al je vrije tijd in steken ofwel blijf je uitvoerend muzikus en dan moet je je uren per dag fluit spelen ja. maar de combinatie is eigenlijk niet doenbaar of ik zou nog veel minder schrijven dan nu en het duurt al zo lang voor er een stuk af is ja. uh, dus ik heb die keuze gemaakt uh, dat ik componist ben en niet echt uitvoerend is. Ja, maar je bent blij met je keuze? Absoluut, absoluut dat is het, uh, het lange leven ja. <laughs> Wel, dan, uh, dan ga ik je heel erg bedanken, Bart van Hekken. Um, het openingsconcert van Transit kan je morgenavond gaan beluisteren in de Soetezaal in het Stuk. En uh, voor het concert van Ictus moet je zondagmiddag in de Labozaal zijn, telkens om uh, 20.30 uur.